Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stadsen en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika dreigt een man een vliegtuig neer te laten storten. Het gaat om een man van 29 die een paar uur geleden een vliegtuig heeft gestolen in de staat Mississippi. Hij zekelt daarmee al uren boven een grote supermarkt. Over de boordradio zegt hij tegen de politie dat hij het toestel op de winkel wil laten neerstorten. Right now we are are in a Mississippi town after a pilot is to crash into a Walmart there. The Police says the Walmart and a convenience store have been de supermarkt is ontruimd en het gebied eromheen is afgezet. De politie probeert op de man in te praten, maar tot nu toe zonder succes. Het is niet duidelijk wat hij met zijn actie wil bereiken. Verstappen start, vanaf, start morgen vanaf pole position in Zandvoort. Hij was de snelste in de kwalificatie, die tot op het laatste moment superspannend was, zag verslaggever Louis Dekker. Verstappen door de Luyendijk, nu naar de finish, de streep. Wat is de tijd, Verstappen? De door... Ja, het 21.000ste! Hoor dat publiek! 21.000ste. ik zei het, ze zijn aan elkaar gewaagd en we mogen nog niet juichen, maar het is zoveel, oh het is klaar, het is klaar, er staat een Red Bull achterstevoren. Uh, dat betekent dat heel veel coureurs hun ronde niet eens mee af kunnen maken, gele vlag in sector 3. Morgen om 3 uur dan gaan de lichten uit voor de start van de race met Verstappen dus voorop, daar achter Leclerc en Sainz in de Ferrari op plek 2 en 3. Stel je gaat verbouwen en je vindt munten onder je vloer die duizenden euro's waard zijn. Overkwam een Brit stel toen ze een houten vloer eruit sloopte. Toen vonden ze een beker gevuld met meer dan 260 gouden munten uit de 17e eeuw. En die zijn bij elkaar zeker 30.000 euro waard. Volgende maand dan gaan ze onder de hamer. Een GGZ-kliniek in Amsterdam heeft ongeveer 100 aanmeldingen gehad voor een opvallende vacature. Een paar dagen geleden werd bekend dat ze een overgever zoeken. Iemand die goed kan kotsen. De kliniek wil deze persoon inhuren om mensen te helpen die angst hebben voor overgeven. Degene die de baan krijgt moet op commando kunnen spugen bij een cliënt. Het zou gaan om twee sessies per maand en per keer krijg je er 50 euro voor.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 Als ik jou vergeef, André Hazes. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment. Voor tot de klokjes van 7 uur. En ja, de hele dag heb je mogen aanschouwen. De Grand Prix. En uh, ja, Max die heeft het weer geflikt. Hé, hey, ja. Een verzoekje is natuurlijk welkom. Ga even naar de ZFM uh, En uh, stuur daar je verzoekje op. En uh, wij gaan lekkere muziek draaien. En ja, even kijken hoor. Ja. Moet je wel de schijf openzetten, Fred. Ja, dan komt het helemaal goed. En dat doen we met Jan Beagle En we hebben het over ons moederzee. En geluid. Je speakers uit, Je speakers uit. Oeh, dat is lekker. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee met we ons moederzee. Keer op keer.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 Zo, dat was hij dan, Jan Wigo en uh, ons moeder C nog. Ja, en uh, ja. Max Verstappen dus morgen op, uh, ja, En uh, nou ja, vandaag, uh, even kijken, was het uh, Verstappen 1, Leclerc 2, uh, Sainz uh, nummer 3, Hamilton 4 en Perez nummer 5. En wat gaan we doen? We gaan uh, een lekker nummer draaien. Iwenga, ja. amigo! Ecuador. Ja, gaan naar Door, zes, of zes, hoe je het zeggen wel, Ecuador. Ja. Uh, ja, we blijven toch een beetje in de trant van uh, de Grand Prix natuurlijk. Uh, uh, ja, uh, morgen ook nog natuurlijk, uh, morgen de start om drie uur. En uh, natuurlijk onze Max weer in pole positie. Hey, um, verzoekje is welkom. Uh, je kan eventjes naar de zfmartiesten.nl en anders eventjes zandwoordradio.gmail.com. En uh, ja, we gaan eventjes naar Teddy Swims. En hebben het over Blow and Smoke. ZFM Zandvoort 106.9 Ja, en Teddy is weg. Ah, daar is Teddy. Baby, it's the midnight. about the summer night. Maybe it's the stars of day. It's blowing. Die Swims en had het over Blowing Smoke. Ja, ja. eh hey, uh, ja. Hier aan tafel heb ik ook nog uh, visite natuurlijk. En uh, dat, is, uh, dat is Ken. Ken, hoe was het uh, daar nou uh, aan, het, uh, aan de rand van het circuit? Yes. Ja, ja, ja. Hij <laughs> had de hele biekere toe. <laughs> hele boeien. Ja, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ja, het was, uh, was goed te zien. Ja, uh, en natuurlijk prachtig mooi weer. Ja, heerlijk, ja. Inderdaad... Uh, alles zit eigenlijk mee. Hè? Ja, tweede keer op rij eigenlijk. Zeker weten. twee keer op rij. Pole ja. position. Ja. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Morgen de race. Ja, Hopelijk nog... ook tweede winst. Ja, dat, uh, daar ga ik wel vanuit. Laat ik het zo zeggen. <laughs> toch? Zeker ja, weten. Een beetje, een beetje egoïstisch misschien. maar Ja, toch. Hé? Daar ga je voor. Beetje sofinistisch natuurlijk. Ja, nou, toch. Ja. Ja. Ja, hoor. Hey, uh, morgen ga je natuurlijk alles volgen. Via de buis. Ja. Gewoon lekker samen met mijn gezin. Gewoon even thuis kijken. Ik wilde vandaag gewoon even de sfeer proeven. Ja. Mooi weer. Lekker op de fietsie. En dan even lekker naar CRM langs gaan. Langs jou. Ja, lekker. Even gezellig. Ja, toch? Hé, hey, en uh, ja. zodanig uh, een moeder en vrouw zijn natuurlijk uh, straks te wachten op je met eten of niet? Ja, dat ook. <lacht> Mag je nog wat thuis komen? <lacht> Misschien vind ik wel de hond in de pot. <lacht> dat weet ik niet. Hé. <lacht> hey. We gaan een lekker nummer draaien. Libertado. Ja, dat is van Akira. Blijf even lekker in de trance van de Grand Prix natuurlijk. morgen om drie uur. Max Verstappen, voor positie. Nu alleen nog Formule 2 twee. Aan het racen volgens mij als je het goed hebt. Blijf erbij. En tot zaterdag De klokjes voor zeven uur. Mijn naam is Gert Goede Goedemiddag. Van Akira, of Ake ja, ja, Akira. Ik, ik zeg het goed. Hey, we gaan naar uh, Amsterdam. Ga ja, en natuurlijk van Flemming. En ten einde van de joden, de, de klokjes 7 uur. Lekker door. Ik zie je zitten, het van half negen. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt hem niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe Hij is maar doorsneed, daar ben ik klaar mee Wit of een roze, we nemen een of Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Just the We boeken de suite aan de overkant maar na Je lijkt me te begrijpen Ik loop langs en zeg sorry, pik het spijt Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in Die andere trein in Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe Hij is maar daar ben je klaar mee Het of een roze, we nemen een ochtend Ik ga jou vertellen dat het anders kan Ga met me mee naar Charles de We boeken de suite aan de overkant Vanavond For now Boeken de suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen een komt. De andere suite een Kom maar bij mij, dan zit is van jou. Ja, lekker hoor. Ja, ja. En hij had, het over, of hij had het over Amsterdam. En uh, ja, we gaan eventjes eigenlijk terug in de tijd. Met uh, Ferry Korsten. En die, uh, die had er ook een, een mooi nummer van gemaakt. En dat heette De Race. Thank you, thank you. het eigenlijk een beetje. Uh, ja, ja zou, uh, <coughs> zou Max voor een, een, een, een, een, een volksfeest kunnen uh, ja, gaan eigenlijk? Denk jij uh, Ken? Zal het mooi gelukken hier in Zandvoort om daar een, een volksfeest uh, te ontknopen? Ja, ik hoop het natuurlijk wel. Uh... Even kijken hoor. Deze? Doe eens. Ja, ja ik hoop ja, het wel. Okay. Ja toch? Ja, ze zeker weten. Dan ja, daar gaan we in ieder geval vanuit. Want, uh, hey, ja, heerlijk. Gewoon, gewoon een, een grote naam uit Nederland, Max Verstappen. En natuurlijk voor Sanford is het natuurlijk hartstikke leuk. Ja, een groot feestje. Ja, zeker. Is. Natuurlijk mooi weer. Uh, een, een feestje. als Max wint is natuurlijk een kroon op uh, een kerst op de taart. Ja, toch? Hey, en, maar ja, morgen is het wel uh, uh, wat, wat minder weer. Maar ik, uh, qua temperatuur, in ieder geval hetzelfde. Ja. Dus, dus, dus ja, ik, ik ga ervan uit met een windkracht waar je dat het allemaal goed komt. Dat ze je zeker weten. Ja, toch? Misschien uh, als je in Haarlem woont, dan uh, kan je het nog een beetje horen. Ja, want uh, morgen wordt het allemaal uh, uh, gratis uitgezonden via Zico. Heb ik begrepen? Klopt. En uh, jij gaat daar uh, lekker voor de buis zitten, morgen ja. om drie uur. Klopt. Samen met mijn kinderen. Zo is het. En dan gaan we kijken of het uh, volksfeest. Uh, of, of dat uh, inderdaad uh, waarheid gaat worden. Toch? Ja. Oké. Okay. Doen we met tel het een. Tel het in mijn hart. en tell it to my heart. En uh, ja, normaal gesproken doen we dat in de tweede uur, maar nu doen we dat uh, in het eerste uur. En uh, dat doen we gewoon uh, lekker de drie op een rij van Fred Heij. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. De drie op een rij van Fred Heij.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 Wie is hij?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 Hey. Wie had er vroeger geen posters van boven de bed? <laughs> Samantha Fox en Touch Me. Maar we begonnen natuurlijk met uh, Such a Shame van Talk Talk. En Maria Magdalena van Sandra. En natuurlijk uh, ja, als laatste Samantha Fox en Touch Me. En dat waren ze dus. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. En uh, ja, we gaan lekker verder met, uh, ja... Je hoort hem al. Lekker hoor. Shout van de Tramps. Entertainer van YouTube, klokjes van 7 uur. Mijn naam is Red Heij. Goeie middag nog. 4VM op de euro, vanaf de Polweg 10A. En dat is allemaal op 306.9. En natuurlijk eh, DAB plus 6A. Eh, tot eh, Ja, dat rijkt wat eh, in Amsterdam. Hey, um, ga je nog wat leuks doen, eh, Kerm, vanavond? Ja, ik ga eventjes uh, televisie kijken met de kinderen. Ja, nou eventjes uh, een terugblik naar de, uh, Verstappen. Voor vandaag. De. De, de samenvatting ga ja, ik even de kijken. Ja, zeker, zeker. Gewoon even kijken. Ik heb natuurlijk. Uh, van de standkant heb ik even gezitten kijken. Ja. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon even de mooie kiekjes even zien. Uh, wat er vandaag allemaal gebeurd is. Ja, inderdaad. Je hebt het, uh, je hebt het uh, ja, eigenlijk vanaf uh, waar hebben de details omhoog daarom. Ja, klopt. klopt. Daar, uh, daar heb je zitten kijken. Staan te kijken. Ja. Met uh, honderden andere mensen. Ja. En heel veel fietsers. Die konden ook even een glimp uh, van het circuit uh, ze opvangen. Oké. Okay. Ja, dus het was eigenlijk was ook een pole position Ja, eigenlijk, eigenlijk, <laughs> eigenlijk ja <laughs> En dat uh, voor noppes <laughs> Ja, hey, maar uh, morgen drie uur dus. En uh, ja, allemaal kijken. En uh, ja, we gaan ervan uit dat uh, Max daar een, een leuk volksfeest hier in Zand wordt veroorzaakt. Zeker weten, daar gaan we wel vanuit. Ja, toch? Ja. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl I see you call Ja, de Jonas Brothers en Mars en Leave Before You Love Me. Dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En als je zit te eten, zou zeggen: eet smakelijk. New Generation, Jerusalem. Say En als jij denkt van uh, ik wil een plaatje aanvragen, dan kan dat. Dus straks voor de tweede uur dan gaan we de ja, verzoek aan weer doen. En uh, ja, dan gaan we hem draaien. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Hij. Zo is het. En, uh, da, da, da, da, da, da. Take your dancing.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 tot sat sat sat sat de sat via de kabel op 104.5 en in de sat op 106.9. Straks meer. sat Maar nu eerst het NOS nieuws van 6